Aan de telefoon hebben we nu, als het goed is, Suzanne Klaassen van de Sirius Foundation en het Juttersgeluk. Althans over de Sirus Foundation en het Juttersgeluk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we je aan de telefoon hebben. En vertel, uh, uh, Therese, ben jij nou van de uh, Sirius Foundation of van het Juttersgeluk? Ik uh, ben van Juttersgeluk. Van Juttersgeluk. Ja, wij worden ondersteund door Sirius Foundation. Oké, okay, nou vertel eens, ten eerste zullen jullie ongetwijfeld heel blij met ondersteuning. Maar mm. uh, voor de luisteraars, vertel nog eens even kort wat het Juttersgeluk doet. En daarna misschien ja. wat de Sirius Foundation doet. Ja, Juttersgeluk uh, is een uh, stichting. We zijn uh, bij Jutte afval van het strand. Uh, dat doen we met mensen die geen betaald werk kunnen doen, tijdelijk of al langer niet. En uh, van dat afval maken we weer nieuwe producten. Dus we proberen de plastic soep, het probleem van de plastic soep onder de aandacht te brengen. En ook um, de bewustwording over hoe we met plastic om moeten gaan. Proberen we uh, onder de aandacht te brengen. En uh, daarmee creëren we weer waardevol werkgelegenheid. Voor mensen die ook uh, iets willen bijdragen aan onze maatschappij. Dat is natuurlijk heel mooi. En, en, en wat voor uh, producten uh, kun je nou maken van al die uh, nou, zeg maar plastic rommel die jullie op het strand uh, opruimen? Ja, ja. Nou, Enerzijds uh, vinden we ook veel touw. Dus wij uh, we maken bijvoorbeeld planthangers en sleutelhangers. Maar touw kunnen we ook en uh, omdat het synthetisch is. En kunnen we ook versmelten. Dat doen we ook met plastic. Dat maken we schoon. We kijken of er een code op staat, een uh, recycle code. Vijf uh, is PP, dat is polypropyleen. En twee uh, is HDPE, high density polyethyleen. Dat kunnen we verwerken en daar maken we bijvoorbeeld ook weer uh, sleutelhangers van. We hebben zeebakjes en we zijn nu ook met de ontwikkeling van een plantenpotje bezig. Oké, okay. maar nu maak je van plastic, even, even een rare vraag misschien, maar dan maak je van plastic weer iets nieuws van plastic? Ja, klopt. En, Maar dat moet je dan natuurlijk niet alsnog weer uh, ergens in de natuur te Nee, dat klopt. Dus we, we, we, Bij het product verkopen we natuurlijk ook het verhaal van wees, ja. uh, uh, we, wees alert op wat je koopt. En ook uh, ja, als je iets koopt, koop dan niet, uh, probeer dan niet iets nieuws te kopen, maar iets van wat al bestaat. En in dit geval is het dan al bestaand materiaal. Er hoeft geen nieuw plastic voor gemaakt te worden. Ja, nou, dat klinkt in ieder geval als een hele goede oplossing dat iets niet eenmalig maar meer een keer gebruikt kan worden. Ja, nou ja, het is een van de uh, stukjes die moeten bijdragen aan uh, de oplossing van het hele grote probleem. Het zit er niet alleen hierin natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen die uh, zich inzetten om het bij de bron aan te pakken. Dat er überhaupt al uh, ander materiaal geproduceerd wordt dan plastic. Ja. Maar uh, ja, dit is ook een, een, een schakeltje in uh, de veelheid uh, van de oplossingen. Ja, en nu zei je, uh, als ik je mag zeggen, uh, uh, dat ja, ook touw, uh, uh, dat de touw ook heel vaak van plastic is. Ja, ja klopt. Dat is, uh, dat vroeger was dat allemaal van natuurlijke materialen, hè? van ja. boomschors en alles gemaakt. En nu is dat ook allemaal synthetisch materiaal. Vooral vispluizen, wat onderaan de netten hangt van uh, de, de visnetten van de schepen, ja. de vissersboten. Ja, dat verpulvert ook. Dat valt ook uh, in kleine stukjes uiteen en uh, vogels raken erin verstrikt. Er zijn nog heel veel netten die, hè, toen we dit probleem nog niet zo onder ogen zagen, uh, lag er al heel veel in de zee. Dus uh, we zijn eigenlijk een beetje de troep uit het verleden aan het opruimen. En we hopen dat er steeds minder troep bij komt. Ja, uh, en, en doen jullie dan ook eens dan uh, Voorlichting, actieve voorlichting. Dit is, uh, behalve als je een product koopt, uh, zullen mensen die op het strand komen denken van oh, moet ik even over nadenken voordat ik het weggooi. Ja, zeker. Nou ja, dat werkt op verschillende manieren. De, uh, op het uh, etiketje wat we bij onze producten uh, uh, verkopen, zeg maar. Of het etiketje van onze producten, daar staat het verhaal op. Ja. Maar we komen ook, we jutten op het strand en dan uh, worden we ook vaak aangesproken door mensen van hé, hey, wat zijn jullie aan het doen? Kunnen we ook ons verhaal vertellen? En uh, we zijn ook regelmatig in de media, zo nu ook op de radio. Ja, en uh, die mensen die op het strand aan het uh, jutten zijn, die zijn ook herkenbaar? Uh, ja, we hebben jutten met gele jassen okay, en uh, ja. we hebben zwarte emmertjes met gele opdruk. Juttersgeluk staat erop. En uh, ja, we zijn wel redelijk herkenbaar. Ja, ja, ja, ja dan werkt dat natuurlijk ook wat mensen. Dan ben ik nieuwsgierig wat je daar aan het doen bent. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, nou En dan vertel... Uh, uh, doe nog even een andere vraag. Zijn er veel mensen die uh, werken of werkzaam zijn bij uh, uh, Jutters Geluk? Ja, nou, we zijn inmiddels al zo bijna zeven jaar actief in, uh, in deze regio. We zijn begonnen in, uh, in Bloemendaal... en we zijn nu ook uh, sinds uh, twee jaar ook in Zandvoort actief. En in totaal zijn er ongeveer 35 mensen per week actief voor Jutters Geluk. Oh. En dat varieert van uh, een ochtendje meewandelen op het strand... ...tot en met uh, in de werkplaats het vervaardigen van de producten. En uh, in Zandvoort specifiek zijn we op woensdagochtend... ...en op vrijdagochtend uh, hebben we een jutterse ochtend. Uh, dus in jutgroepje is dan actief. We starten dan bij het Zandvoorts Museum ja. om uh, half tien ochtend. En uh, we hebben sinds uh, eind vorig jaar ook een werkplaats... ...bij de toekomstige circulaire hotspot in Zandvoort Noord. Ja. En daar werken ook mensen. Wauw. En uh, uh, mensen die daar werken, die komen via bijvoorbeeld uh, de gemeentelijke sociale dienst of het UWV bij jullie terecht? Ja, nou ja, het is eigenlijk ook uh, via via. We hebben ook mensen via het RIBW bijvoorbeeld, via het sociale wijkteams En mensen die het gewoon uh, ja, leuk vinden waar we mee bezig zijn en heel nuttig vinden. En uh, ja, via artikelen in de krant of... Want dus, laatst zijn we bij de spot bij een grote beach beachcleanup geweest. Ja. Uh, daar staan we dan ook met een steentje, daar komen we met mensen in contact. We proberen zoveel mogelijk uh, ja, de contact met, uh, uh, ja, met verschillende uh, groepen in de maatschappij te maken. En ook uh, verschillende mensen bij onze activiteiten te betrekken. Ja. Dat was hartstikke leuk. En als vrijwilliger kan je ook gewoon een keertje meelopen misschien. Ja, zeker. Ja, ja. Oh, is, ja. Is Je kunt je, je aanmelden via, de, via onze website. Uh, uh, op de pagina Waarde voor Werk. En nu is het geluid even weg. Uh, de verbinding is eventjes onderbroken. Uh, maar we gaan proberen die te herstellen... Uh, met uh, Susanne uh, Klaassen van Juttersgeluk. En ondertussen proberen we... Uh, uh, Even terug te bellen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het is een live uitzending. Met onze gasten zijn niet altijd in de studio. Dus dat kan wel eens even fout gaan. En als dat goed is, hebben we weer contact. Ja, we zijn er weer. Geen probleem. Heel spannend, van uitzending vandaag. Uh, maar we waren gebleven bij uh, de website van Juttersgeluk. Ja, precies. Dus mensen kunnen zich aanmelden. Wij hebben een pagina op de web, website, daar staat waardevol werk. En daar zie je op welke momenten en waar we precies actief zijn. Daar staan ook de telefoonnummers bij van de mensen waar je uh, je even kunt aanmelden. En op woensdag en vrijdagochtend kun je ook langs, gewoon langskomen om half tien in het Zandvoortsmuseum. Daar wordt dan verzameld en om tien uur gaat het groepje, gaat de groep het strand op. Um, dus ja, dat zijn de mogelijkheden. Oké, okay, en die uh, website van het Juttersgeluk, uh, hoe is die? www.juttersgeluk.nl Nou, dat is heel makkelijk. www.juttersgeluk.nl Nou, ja. en dan komen we bij de Sirius Foundation, want die ja, gaat jullie steunen. Het... Ja, ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Het is een nieuw fonds en uh, wij werden uh, ja, vorig jaar, media vorig jaar, door hen benaderd. En um, ja, het was heel mooi, want ze, ze hebben onze activiteiten opgemerkt en ze willen graag uh, een bijdrage leveren de komende vijf jaar om onze, om onze organisatie verder uh, ja, te kunnen laten ontwikkelen. Ja. Um, en uh, ja, waar we naar streven is ook meer zichtbaarheid in Zandvoort, uh, meer samenwerking met uh, verschillende partners. Uh, in eerste instantie in Zandvoort. En als dat allemaal uh, lukt, dan uh, zouden we ook wel op andere plekken langs de kust... waar dit uh, uh, noodzakelijk is, uh, iets op kunnen zetten. Ja, en uh, de, de Syris ondersteunt ondersteunen jullie uh, uh, financieel? Krijg je nu ieder jaar een, een ja. extra bedrag? Of, of zijn er ook andere vormen? Ja, klopt. Ja, ja, we hebben een heel plan geschreven en een vijfjarenbegroting. Dus we krijgen inderdaad... Uh, uh, extra geld toegekend, waarmee we onze organisatie uh, ook kunnen uitbreiden. Uh, dus wat, uh, wat meer professionals aan boord om uh, uh, ja, het hele proces en uh, de ontwikkeling uh, te kunnen uitvoeren, zeg maar. Ja. Um, ja, ja, en we kunnen op termijn ook wel investeren in weer wat nieuwe apparatuur. En uh, ja, waar we ook naar op zoek zijn is een locatie wat dichter bij het strand. We hebben natuurlijk de werkplek in, uh, in Zandvoort Noord en dat is een hele mooie plaats waar we natuurlijk ook dichtbij Spaarnerlanden zitten. Ja. Hè? Een belangrijke partner bij ons in de gemeente en uh, in Zandvoort Noord waren ook mensen die hè, graag een steentje willen bijdragen aan de maatschappij. Dus daar blijven ook zeker onderdeel zijn van ja, de verschillende bedrijven die daar nu uh, gevestigd uh, worden, zoals de Verbeelding en Ecosol. En dat vinden we heel fijn om met hun samen te werken. Maar we willen ook graag uh, de verbinding maken met het publiek, met toeristen, uh, ja. met uh, ondernemers aan het strand. Uh, eigenlijk ja, dicht bij het water, in plaats van dicht bij het vuur, dicht bij het water. <laughs> daar waar, de, waar uh, het probleem zo zichtbaar is. Ja, waar ja. je dit ook doet natuurlijk. Ja, en waar we het ook doen. Ja, ja. klopt. Ja, Het klinkt heel erg goed. En de Cirrus Foundation is dus eigenlijk gewoon een... Want ik ken het ook niet zo goed. Het is een, een fonds. Dus het is niet een, een ja. organisatie die ook met expertise of uh, uh, um, beleid steunt. Ja, zeker. Oh, ja, we krijgen ook, uh, ja, vanuit het fonds krijgen we ook ondersteuning en, en begeleiding, coaching. Dus uh, uh, ja, Ze begeleiden ons niet alleen in het ontwikkelen... het professionele maken van onze organisatie op de achtergrond... Maar uh, denken ook actief mee naar de uh, mogelijkheden die er zijn. En die we zouden kunnen benutten. Dus dat is ook heel fijn als spanningspartner. Ja. ja, nou, dat klinkt ontzettend goed. Uh, ik denk dat het uh, wel uh, uh, duidelijk is dat iedereen zich die geïnteresseerd is, um, en dat kan ook gewoon als vrijwilliger... kan opgeven bij uh, Jutters Geluk, www Juttersgeluk, www.juttersgeluk.nl. En dan kun je vanzelf yep. op de goede pagina terechtkomen. Het uh, is yep. een heel erg mooi initiatief. Ontzettend gefeliciteerd yep. met uh, de erkenning die er ook in zit... door het feit dat de Sirius Foundation jullie vijf jaar gaat steunen. Zeker, ja, daar zijn we erg blij mee. Ja. Nou, dankjewel voor uh, de informatie. Ik wens u nog een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer en bedankt voor de gelegenheid om het toe te lichten. Heel graag gedaan.